Danken wij de Heer. Heer, uw naam zij geloofd en geprezen dat u vanmorgen het zwijgen doorbrak door te spreken. En hoe? Vanuit en door uw woord, hoorbaar en zichtbaar. En geef dat ons aller antwoord mag zijn wat we zojuist hebben gezongen, als het erop aankomt in mijn leven. En als de vragen mij worden gesteld, dan mag ik het toch zeggen om hem. Heer Jezus Christus, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. In mijn huwelijk, in mijn gezin, in de gemeente, in mijn vriendenkring. Om ook tot zegen te zijn. Een wandelend evangelie. Heel eenvoudig. Goed spreken van u. Leer het ons. Eens en steeds. Och. Of mijn Heer was voor het aangezicht van de profeet. Dat was me er een. En we zijn zalig. Dank u, Heren, dat we zo bij elkaar mochten zijn. Zegen het gesproken woord. Neem weg het gebrek en het tekort in het luisteren en in het spreken. Kroon uw eigen werk. En breng ons vanavond, als het even kan, opnieuw bij elkaar. Om Jezus wil. Slotsang is Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En wat er verder volgt, het zesde van Psalm 25.